Mariette Krol met het NOS Journaal. De Zuid-Afrikaanse oud-president Zuma heeft zich gemeld bij een gevangenis... om een celstraf van 15 maanden uit te zitten. Vorige week werd Zuma daartoe veroordeeld door het Constitutionele Hof... omdat hij op allerlei manieren de rechtsstaat heeft genegeerd en ondermijnd. Na die uitspraak probeerde Zuma met zijn advocaten te voorkomen... dat hij ook echt zou worden opgesloten. Hij kreeg uitstel, maar tot middernacht... 14 minuten voor het verstrijken van die deadline meldde hij zich en nu zit hij dus vast. Een deel van de 75-plussers die zelfstandig thuis wonen, krijgt te weinig passende zorg, zegt het Sociaal en Cultureel Planbureau. De meeste van de ruim 1,2 miljoen zelfstandige 75-plussers in Nederland redt zich goed. Maar er zijn hardnekkige knelpunten. Zo hebben sommige ouderen steun nodig, maar voldoen ze net niet aan de voorwaarden daarvoor terwijl anderen moeite hebben om een passend aanbod te vinden. Vaak komt dat doordat het zorgstelsel ingewikkeld is... en niet duidelijk is welke geldpotjes er zijn. Ook zorgprofessionals hebben daar moeite mee, zegt het planbureau. Demissionair minister van Justitie Grapperhuis heeft extra beveiligingsmaatregelen getroffen... na de aanslag op Peter R. de Vries. In een Kamerbrief schrijft hij dat de maatregelen zijn geïntensiveerd. Waar het precies om gaat, is niet duidelijk... Maar er komen meer mensen en er wordt meer materiaal ingekocht, zegt de minister. De 21-jarige man uit Rotterdam die dinsdagavond is opgepakt voor de aanslag op de Vries... is Delano G., een man van Antilliaanse afkomst die al eerder met de politie in aanraking is geweest. Dat meldt de Telegraaf. G. zou de schutter zijn geweest en hij werd na de aanslag aangehouden in een auto op de A4... samen met een oudere Poolse man... De politie wil er tot de voorgeleiding van de twee vrijdag niets over zeggen. Het weer vannacht droog en ongeveer 13 graden. In het noorden en oosten kans op mist. En de komende ochtend eerst flink wat zon. Later ook stapelwolken. Landinwaarts een enkele bui met kans op onweer. En het wordt 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal. Zin in Zandvoort is Zin in ZFM. Zandvoort is Zin in ZFM. Met nu de nacht... Als ik stond te kijken voel. And you're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 Ma gueule c'est mon cri, me voilà tant pis Je ne pas comment, aimez-moi comme on aime un ami qui s'en va pour toujours. Je veux quand même parce que moi je sais pas bien aimer mes contours. board I think I've never done before And I should've tried just to talk about it. With you, and then I should've tried to let you go away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 FM Met een hoofdletter zet van Zon Zee Zandvoort en Zamerit <apparUngenommen dancing> <Knowledge."úcados> nooit gelogen, nooit bedrogen, maar het is anders dan voorheen. Wel als maatjes doorheen deur.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 Ik wij al lang niet meer te gissen, en de stilte wordt vervat met rust. Ik mis het vuur waarmee je hebt gekust, kunnen wij je tijden nog keren. Ik wil je weer als ooit begeren, al die dromen ons ontnomen, al lang vervlogen in de nacht.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 Patience. control.